Tien uur, Joris Stubinetski met het NOS-journaal. President Obama heeft aan oud-president Bush senior... de Medal of Freedom uitgereikt. Dat is in Amerika de hoogste onderscheiding die aan burgers... kan worden toegekend als ze een bijzondere bijdrage hebben geleverd... aan de belangen van Amerika, de wereldvrede of cultuur. Bush kreeg hem omdat hij president, vice-president... directeur van inlichtingendienst CIA en ambassadeur in China is geweest... Naast Bush werden nog veertien anderen in het Witte Huis geëerd met de medaille, onder wie de Duitse bondskanselier Merkel, schrijfster Maya Angelou en cellist Jojo Ma. In Noord-Brabant zijn vandaag negentien hennepkwekerijen ontmanteld en twee growshops gesloten omdat die zich niet aan de regels hielden. Er zijn veertien verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op een huis, sieraden en apparatuur. De actie tegen hennepteelt in Brabant werd uitgevoerd... onder leiding van de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit... waarin onder meer gemeenten, het Openbaar Ministerie... en de Belastingdienst samenwerken. De hennepkwekerijen die werden opgerold stonden in Tilburg, Breda en Helmond. Het ministerie van Landbouw roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Bulgarije... omdat daar mond en klauwzeer heerst. Ook wordt afgeraden om bijvoorbeeld kaas en dierenhuiden mee te nemen... om te voorkomen dat de ziekte zich in Nederland verspreidt mont en komt onder meer voor bij schapen, koeien, varkens en herten. Wielrenner Alberto Contador is door de Spaanse Wielerbond vrijgesproken van dopinggebruik. Zoals Spaanse media gisteren al meldden. Met de vrijspraak mag hij zijn titel als toerwinnaar van vorig jaar houden. En ook zijn schorsing voor een jaar is van de baan. Contador werd tijdens de Tour de France positief getest op het gebruik van clenbuterol. De 28-jarige Spanjaard heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt... en zegt dat hij de verboden stof heeft binnengekregen... door het eten van vervuild vlees. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt lichte regen. Morgen veel bewolking, maar overwegend droog. Het wordt dan 5 graden op de Wadden tot 9 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze in je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmusmunt is beperkt. Plaats zodra je er één hebt gevonden, snel een foto op www.ikhebhem.nl, Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. Bloedwraak en gerechtigheid staan centraal in Un Oresteia. Het vermaarde muziektheaterwerk van Xenakis is gebaseerd op Aischilos tekst.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 Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op dinsdag 15 februari. De dag dat de voetballers in de Champions League beginnen aan de knock-outfase. AC Milan neemt het op tegen Tottenham Hotspur. Clarence Seedorf tegen Raphael van der Vaart. Pas Tegler, wie maakt het meeste indruk? Tot dusver is dat van der Vaart, die al een aantal malen gevaarlijk op doel geschoten heeft... een aantal keren dichtbij een goal is geweest. Maar die goal kwam er niet. Dat was er bij Milan ook niet van gekomen. Want die vallen erg tegen vanavond. Het is na een klein uur 0-0. Het is een wonder dat Milan nog met elf man op het veld staat. Een beestachtige overtreding zo even van Flamini, ex-Arsenal tegen Tottenham. Misschien speelt dat nog mee tegen Chorluka die er geblesseerd vanaf moet. Maar hij krijgt slecht schil. Had donkerrood moeten zijn met twee benen gestrekt naar man. En een heel klein beetje naar de bal. 0-0 in Milaan. Houdt Milanspits Klaas-Jan Huntelaar neemt het met Schalke op tegen Valencia. Hoe doet hij het, Ronald van der Geer? Hij doet het niet goed. Maar dat ligt niet alleen aan Klaas-Jan Huntelaar. Maar ook wel aan de manier waarop zijn mede-ploeggenoten hem proberen te bereiken. Hij wordt namelijk niet bereikt. Hij heeft één kans gehad in de wedstrijd waarin Valencia na een uur spelen op een 1-0 voorsprong staat. Door een doelpunt in de 17e minuut. Maar één kans voor Huntelaar. Na een afgeslagen aanval van Schalke. Een afgeslagen corner eigenlijk van Schalke. Schalke werd de bal opnieuw ingebracht in het strafschopgebied. Heuwedes, de centrale verdediger, bood Huntelaar een niet te missen kans. Maar de spits die in oranje wel scoort, waarbij Schalke dus zo lastig maaide over de bal heen. En verder is het als Schalke al eens gevaarlijk is. Raoul, nu overigens Valencia, bijna gevaarlijk, maar er is gevlacht voor buitenspel. Dus het doelpunt dat uiteindelijk gemaakt wordt door Mathieu gaat niet door. Het blijft 1-0 voor Valencia in de wedstrijd tegen Schalke. Wielrenner Alberto Contador stapt morgen weer op de fiets. Hij kreeg vandaag officieel te horen dat hij vrijgesproken is van doping. En hij had niets anders verwacht. Una parte de ja, komt daardoor had er vertrouwen in dat het recht zou zegenvieren. vieren. Wat hij allemaal nog meer te vertellen had, hoort u later van correspondent Rob Zoutberg. Verder hebben we dus voetbal, veel voetbal tot 11 uur in Langste Lijn. Gaan we meteen maar eens wat uitgebreider kijken bij AC Milan tegen Tottenham. Uh, het lijkt een beetje hard... Ja, het is hard geworden na die overtreding van Flamini. Echt beestachtig hoe hij daar met twee benen vooruit Choluca raakt die zich inmiddels heeft moeten laten vervangen door Jonathan Woodgate. Die is echt de wedstrijd uitgeschopt. Er kwam dus slecht scheel voor Flamini. En ik zei al in een bijzinnetje: Flamini speelde vroeger bij Arsenal. En die hadden het niet zo met Tottenham. Dat is een beetje de burenruzie in het noorden van Londen. Je zou bijna denken dat het heeft meegespeeld. Omdat hij het in de eerste helft ook al een paar keer met Van der Vaart aan de stok had. Hoekschop nu van Milan. Ibrahimovic kiest positie. Er wordt gekopt. En er wordt gekopt weer door Jeppes. Die er een minuut of tien geleden ook al een keer dichtbij was. Bal komt opnieuw voor. En Gomez, die telkens het antwoord heeft, heeft dat ook nu. Dan wordt het. Uh... Echt wel vrolijker om naar te kijken omdat er in ieder geval van alles gebeurt. Komers wordt nu trouwens gehinderd bij het uitgooien van de bal. En er wordt nu ook door zijn ploeggenoten gezegd. Even rust in de tent. 0-0 uh, in Milaan. Wat gebeurt er allemaal bij Schalke? Ronald. Schalke maakt gelijk in de wedstrijd tegen Valencia. Het is niet Klaas-Jan Huntelaar, het is Raoul de gevaarlijkste van de twee. Voorin bij Schalke die het doelpunt maakt. Het is balverlies bij Valencia. En uiteindelijk nu Schalke 0-4 dat snel weet te reageren via de linkerkant. Waar de Spanjaard Gourado uiteindelijk gevonden wordt. Hij duikt het gat in, kijkt voor de goal vanaf de linkerkant. En ziet daar Raoul staan bij de eerste paal. Die neemt aan, ondanks dat er een speler van Valencia in zijn rug is. En hem dus in de dekking heeft. Dat is Navarro. Maar Raoul... Boel draait keurig weg tijdens zijn eerste bezoek in Spanje of aan Spanje. Sinds hij vertrok bij Real Madrid en schiet de bal langs Manuel Neuer. En zo komt 0 04, juist in een fase waarin Valencia wat sterker leek te worden. En wat meer mogelijkheden kreeg, wat meer dreiging had. Komt 0 04 toch weer naast Valencia in deze wedstrijd. Na 65 minuten spelen. Love is the drug van Roxy Music. We gaan Champions League voetballen. AC Milan tegen Tottenham Hotspur 0-0. Zijn de gemoederen wat bedaard Bas Tichler? Nou, nauwelijks. Want na die overtreding van Flamini op Chorluka is er uh, wel veel meer strijd. De vlam is een beetje in de pan geslagen zelfs. Ruim een uur gespeeld. 0-0 stand. Milan is in ieder geval... Door dat moment wakker geschud. Heeft zichzelf wakker geschud mag je zeggen. Want hij heeft mogelijkheden gekregen. Twee keer het hoofd van Jeppes. Twee keer een fenomenale redding van Gomez. En uh, Tottenham komt er eigenlijk niet meer zo aan te pas. Was in de eerste helft de bovenliggende partij. Kreeg via Van de Vaart een aantal mogelijkheden. Ook nog in het begin van de eerste helft met een heel bekeken wippertje. Terwijl nu Pato wordt weggestuurd. De vervanger van Clarence Seedorf. Die niet meer uit de kleedkamer terug is gekomen. En Pato versiert een hoekschop omdat hij heel slim loopt. En de verdediging van uh, Tottenham via Gallas nog maar net een voet dwars kan zetten. Van de Vaart inmiddels ook gewisseld trouwens. Modric voor hem in de ploeg gekomen. Terug na zijn blessure. Van de Vaart nog niet in staat om een hele wedstrijd te spelen blijkbaar. Hoekschop komt. Gomez met een hand. Dat is in ieder geval voorlopig voldoende. De bal komt voor de voeten van Abate. De rechtervleugelverdediger, Die brengt hem opnieuw in. Doet dat wel heel zwak trouwens. En zo kan die bal aan de andere kant van het veld worden opgevangen. Door Aaron Lennon. Maar die komt niet met ballen al langs zijn tegenstander. Want Pato houdt hem tegen. Er komt een vrije schop aan voor Tottenham Hotspur. Het gebeurt allemaal na 66 minuten voetballen. Maar Milan meldt zich langzaam maar zeker toch wat in de wedstrijd. De eerste helft nogmaals was Tottenham de bovenliggende partij. Maar Milan doet ineens echt mee. Het is nog 0-0, wat kan alle kanten op. Nou naar Valencia tegen Schalke. Ronald van der Geer. Heeft Schalke na die gelijkmaker een beetje de geest gekregen? Nee, dat niet. Het is in ieder geval wel blij dat het eindelijk eens een doelpunt heeft gemaakt. Stam het is dus 1-1 na een minuut of 70 nu oppassen. Want uh, Joaquin, of die Vincent is dit, gaat uh, schieten. Een van de invallers aan uh, de zijde bij Valencia. Maar dat schot wordt geblokt door Euwedes, de centrale verdediger van Schalke 04 Nee, Je ziet eigenlijk in deze wedstrijd wel dat Schalke nog altijd wel worstelt met de manier waarop het wil voetballen. Het ziet er allemaal wat ongecontroleerd uit. Het heeft uh, veel strijd, dat wel. Maar Valencia is toch de geoliede machine. En Valencia zal nog wel eens terugdenken aan de mogelijkheden die het heeft gehad. In de eerste helft met name. Om toch ook wel die voorsprong te kunnen uitbreiden. De gelijkmaker van Raoul was overigens wel prachtig. Zoals Raoul dat kan. Het is een, een nieuwe mijlpaal. Het is een 68ste Champions League doelpunt. En wat dat betreft hij is hij de Champions League topscorer aller tijden. Kun je altijd op hem rekenen. Als je hem tenminste in de ploeg hebt staan. Nu was het ook snel bal veroveren. Actie over de linkerkant. En Raoul ja, die kun je om een boodschap sturen. Zelfs als je hem in de dekking aanspeelt. Valencia heeft daarna eigenlijk meer de geest gekregen. En heeft ook Joaquin in de ploeg gebracht. Dat is een man die ook wel weet wat scoren is. scoorde twee doelpunten in de wedstrijd tegen Atletico Madrid afgelopen weekend. En hij, nou, vreemd genoeg buiten de basis gelaten, staat nu dus in de punt van de aanval. Daar is Valencia alweer. Want het is eigenlijk continu Valencia dat de klok slaat met een voorzet. Die er moet komen vanaf de rechterkant. Een man die langdurig aan het dribbelen is daar, is die Joaquin. Maar uiteindelijk krijgt hij geen corner omdat hij zelf de bal als laatste raakt. Daar waar hij voor een corner omdat hij van mening was dat Metzelder, de centrale verdediger die jaren in Spanje speelde, dat hij de bal als laatste raakte. Het gebeurt dus niet en dus gaat Schalke 04 gewoon een doeltrap nemen via doelman Manuel Neuer. Die zijn mannetje staat al het hele seizoen in de competitie ook heel belangrijk is. Want Schalke wint eigenlijk vooral wedstrijden met een kleine marge of speelt gelijk. Maar omdat Neuer het zo goed doet in de goal en bijna onpasseerbaar is, is die kleine marge voldoende om wedstrijden te winnen. Maar twee doelpunten gemaakt in vijf competitie. Dat geeft wel aan in welke vorm Schalke 04 verkeert. en In welke vorm dus ook klaas jan Huntelaar in het blauw-wit van Schalke verkeert. Hij nu niet gevonden. Raoul wel. Op de middenlijn wordt goed verdedigd door centrale verdediger Navarro. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag Schalke 04 aan de rechterkant de hoogte van de middenlijn gaan ingooien. Wie gaat dat doen? Dat doet die Japanse bek. Ushida mag het nog eens een keer doen omdat die bal weer over de zijlijn gaat. Maar nu is Ushida de man die hem zelf als laatste heeft geraakt. En moet hij het ingooien. Dus overlaten aan Valencia. Fransman Mathieu gaat dat doen. Dat was de man van de assist van de openingstreffer van Valencia. Hij gooit en zo heeft Valencia dus weer het balbezit. Met nog 18 minuten te spelen. Valencia beter, maar de stand 1-1. Dat was John Mayer met Perfectly Lonely. Sport kort. Wielrenner Theo Bos heeft de eerste etappe van de ronde van Oman gewonnen. Na een rit van 158 kilometer versloeg hij de Brit Mark Cavendish in een massasprint. Robert Kloegen uit Duitsland werd derde. Bos was erg blij en noemde het zijn mooiste zegen op de weg tot nu toe. De Nederlandse badmintonploeg heeft de eerste wedstrijd bij het EK voor landenteams gewonnen van IJsland. In Amsterdam haalden Ruud Bos en Koen Ridder het derde en beslissende punt binnen. Oranje speelt morgen tegen Litouwen en donderdag tegen Zwitserland. Nederland kan in Amsterdam niet beschikken over Yao ji Erik Pang, Dicky Palliama en Judith Meulendijks. Door sponsorperikelen doen zij niet mee. Tennisser Robin Haas is bij het ATP-toernooi in Marseille in de eerste ronde uitgeschakeld. Haas verloor in drie sets van Andrea Seppi uit Italië. Ook Thomas Schorel sneuvelde in de eerste ronde. Hij verloor in twee sets van de Duitser Tobias Kamke. De Nederlandse cricketers hebben hun laatste oefenduel voor het WK gewonnen. In Sri Lanka was de ploeg van bondscoach Peter Drinnen te sterk voor Kenia. Volgende week dinsdag speelt Nederland in India zijn eerste WK-duel tegen Engeland. Sportkoepel NOC-NSF heeft zes judoka's genomineerd voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Jeroen Mooren, Esther Stam, Dex Elmond, Edith Bos, Marinde Verkerk en Carola Uilenhoed... moeten komend seizoen vormbehoud tonen om zeker te zijn van deelname aan de Spelen. En dan gaan we kijken bij AC Milan tegen Tottenham Hotspur nog steeds 0-0. Bas Stigler. Ja, kwartier nog ruim te gaan en Milan is wat sterker geworden met die twee kansen voor Jeppes. En de twee knappe reddingen van Gomez die een Italiaans doelpunt voor kwamen. Nu dan toch even weer Spurs op de helft van Milan. Dat is eigenlijk al wel even geleden, maar het levert onmiddellijk weer balverlies op. Pato heeft goede dingen gedaan sinds zijn entree. Zoals ik zei in het elftal gekomen voor Seedorf. Dat betekent dat Robinho achter Pato en Ibrahimovic is gaan spelen. Dat ziet er allemaal wat logischer uit. Ook deze combinatie is aardig. Robinho krijgt de bal terug van Ibrahimovic. Steekt hem dan weer het strafgroepgebied in. Ibrahimovic draait om zijn as terwijl hij in de lucht hangt. En wil dan met zijn maatje 47 nog net bij de bal komen. Dat lukt niet. Ik denk bovendien dat als het wel zou zijn gelukt dat hij terug was gefloten voor buitenspel... Maar zover kwam het dus niet. Gomez heeft bovendien de bal te pakken. De doelman van Tottenham, de outkeeper van PSV, maakt vandaag weer een ijzersterke indruk in deze wedstrijd in Milaan. Het is natuurlijk de tweede keer dit seizoen dat Spurs op bezoek moet in Milaan in de groepsfase. Zat het ingedeeld bij Inter en dus ook bij Twente. Toen verloor het hier met 4-3 na 4-0 achterstand bij rust. Gareth Bale, die er vandaag niet bij is vanwege een rugblessure, maakte toen alle drie de goals. en van twee in de laatste minuut. Dat we nu weer een flinke overtreding zien van Gattuso. Die gaat nu dan op de bol geslingerd worden. Dat zou een keer tijd worden. Lanoir de Franse scheidsrechter laat hem nu de kaart zien. Hij is woest Gattuso. Heeft het eigenlijk al continu aan de stok met met name Crouch. Hij krijgt nu een overtreding. Uh, of die maakt hij op uh, Steven Pinaar. En dat is ook een flinke. Hij komt er eigenlijk van de zijkant inglijden. Pinaar wil nog voor de bal gaan. Maar komt daar niet meer bij. En dat geeft maar weer eens aan. onderstreept nog maar eens dat deze wedstrijd langzaam maar zeker ontaart. In een, nou ja schoppartij gaat wat te ver. Maar wel in een wedstrijd waarin er eigenlijk net iets te veel gebeurt dat niet hoort. Ook omdat de scheidsrechter te laat ingrijpt vind ik Lanois. Tenminste had hij Flamini rood moeten geven in plaats van geel. Na die overtreding die hij maakte op Chorluca. bal zit voor Milan. Aan de linkerkant wil Flamini uitbreken. De man die er dus niet meer bij had moeten zijn. Maar hij kopt de bal zelf over de zijlijn. En dan is er ruimte om te gaan wisselen. Kransjar staat klaar langs de kant bij Tottenham. Om te gaan invallen. Het zal de derde en laatste wissel zijn voor Tottenham Hotspur voor het laatste kwartier in deze wedstrijd. Pinaar naar de kant. En dat zijn dan de namen die het moeten gaan doen in de resterende 15 minuten. 0-0 nog altijd in Milaan. Voorlopig 1-1 bij Valencia tegen Schalke 04. Ronald van der Geer. Maar Valencia had uh, wellicht wel een penalty moeten hebben... na een hele aardige aanval over uh, de linkerkant. Was het uh, uiteindelijk de man die steeds eigenlijk gevaarlijk is... aan die kant Adouris, die uh, jou een voorzet wilde geven. Schot op goal, in elk val. dook de Japanner van Schalke 04 ertussen Uchida. En raakte de bal met de armen wel op een dusdanige manier... dat hij op de stip had gekund. Maar de Russische scheidsrechter van vanavond... die zag dat over het hoofd en gunde Valencia... Dus die penalty niet. Dat hebben we verder nog uh, gezien. Ja, veel wissels. En we weten nu ook zeker dat de tweede Nederlander... die aan deze wedstrijd mee had kunnen doen... vanavond niet in actie gaat komen. Dat is het Wieges Maduro. Terwijl nu Guadardo het aan de stok heeft met twee landgenoten van Valencia. Omdat hij de bal iets te lang vasthoudt. En nu ook een gele kaart krijgt voor een spelbederf. Uh, Hedwigus Maduro gaat uh, vanavond niet meedoen. Want uh, Valencia heeft inmiddels drie keer gewisseld. En houdt dus uh, de centrale verdediger CQ defensieve middenvelder op uh, de bank. Hij er dus niet bij. Klaas-Jan Huntelaar wel. Hebben we die nog in actie gezien? Ja, we hebben hem een keer op het veld zien liggen. Omdat hij uh, een overtreding te maken kreeg met een uh, overtreding. Een foute terugspeelbal van Ricardo Costa. Zorgt er bijna voor dat Klaas-Jan Huntelaar richting de Valencia goal ging. Maar het was uh, uiteindelijk verdediger Navarro die hem uh, de weg versperde. Niet eens schil kreeg, maar wel een dusdanige overtreding maakte dat Huntelaar niet verder kon. Verder hebben we Huntelaar niet gezien. Dan valt het eigenlijk op dat Schalke 04 voornamelijk op zoek is via Gourado naar Raoul. Als denkt men van nou, die is iets makkelijker te bereiken en die is ook iets beter in de combinatie. Schalke 04 heeft overigens zijn jongeling Daxler, Daxler in het veld gebracht voor Jefferson Farfan. Kijken of dat Sulaas gaat bieden in deze wedstrijd met nog 9 minuten. Hoewel Schalke waarschijnlijk trok met het idee zal leven. 1-1 uit bij Valencia. In de fase waarin wij verkeren op dit moment is dat een prima prestatie. Valencia wil meer Komt nu via de linkerkant. Overtreding van Uchida gemaakt op het moment dat Jordi Alba... ...de derde invaller aan de, de zijde van Valencia gekomen voor Mathieu. Er van door is vrij. snel genomen, komt bij de eerste paal. En dan glijden er een aantal mensen naar de bal toe. Waaronder Soldado, de man die de eerste goal maakte. Maar hij gaat aan alles en iedereen voorbij. Die bal wordt opnieuw ingebracht. Dan wel weer gekopt door Soldado, maar nu in de handen van Manuel Neuer. Eerste voorzet vanaf de linkerkant, dus door iedereen gemist... Soldado krijgt wel zijn hoofd achter de bal vanaf de rechterkant. Maar dan is Neuer, de keeper van Schalke 04, op de post. Nou, daar is Schalke er alweer uit. Het gaat nu razendsnel op een leer met de drakster. Die vindt Huntelaar wel in het strafschopgebied. Maar Huntelaar krijgt in die uitbraak van Schalke 04... de bal eigenlijk iets achter zich gespeeld. Staat ook nog eens met de rug naar de goal. Althans, ja, zo komt hij uit. Dan kijkt hij een beetje verwijtend naar zijn medespeler... maar kon hij die bal absoluut niet onder controle krijgen. En je ziet eigenlijk een beetje het ongeluk afstralen van Klaas-Jan Huntelaar... die het zo goed doet in Oranje... 10 doelpunten in 6 wedstrijden. Waarbij Schalke 04 eigenlijk niet in het spel voorkomt. En afgelopen weekend in de pauze ook werd gewisseld. Niet meer nodig. Maar wel weer gewoon aan de afschrap stond dus in deze wedstrijd. Zoveel vertrouwen is er nog wel in Klaas-Jan Huntelaar. Valencia is op jacht. Op jacht naar een doelpunt. Op jacht naar, in elk ook van overwinning. Joaquin komt van links naar binnen. Het afleggen dan op Alba. Alba strandt dan op Metzelder. En dan kan Schalke 04, want dat gokt nu in deze fase toch puur op de counter er wellicht uitkomen. Als het aan die die rechterkant, die Draksa kan bereiken. Dat lukt niet. En dan gaat de bal over de zijlijn. Kluge is de man die hem niet kan transporteren. En gaat er nog een keer gewisseld worden bij Schalke 04. Komt Edu in het veld. En wie mag er dan uit? Want dan zou je misschien wel verwachten... dat Klaas-Jan Huntelaar bedankt wordt voor bewezen diensten. Nou, dat gebeurt niet. Goerdado gaat van het veld. Maar bij Bel is er ook wat gebeurd. Ja, want Tottenham staat op 1-0 voor. En de doelpuntenmaker heet Crouch. De man die de assist verzorgt en maximaal gebruik maakt van zijn snelheid is Lennon. En zo uh, komt er dan toch een doelpunt in deze wedstrijd. 10 minuten voor tijd in Milaan. Tottenham op 1-0. Milan was beter geworden in de tweede helft. Drukte en drukte. Kreeg wat mogelijkheden ook. Maar balverlies op het middenveld. Een razendsnelle uitbraak van Lennon. Die om Jeppes heen loopt alsof hij er niet staat. Oog heeft voor Crouch die zich in de doelmond ophoudt en daar vrij staat. De bal breed, het intikken en Tottenham op 1-0 in Milan. En dat betekent dat Milan echt een probleem heeft. heeft. Toch in ieder geval een goal zou moeten maken nog in deze wedstrijd. Crouch viert feest en dat mag hij, want zijn ploeg staat met 1-0 voor. Santana was dat met Smooth. We gaan naar AC Milan tegen Tottenham Hotspur. En Tottenham staat voor door een doelpunt van Peter Crouch. Bas Stichler. Ja, toch wel een uh, verrassing dus na het goede werk van Lennon. Milan zal een slotoffensief moeten ontketenen in de laatste vijf minuten plus de extra tijd. En dat betekent dat Spurs de gelegenheid krijgt om nog eens te zoeken naar mogelijkheden voor een counter... Als ze daar tenminste nog de adem voor hebben. Want ik heb toch de indruk dat Spurs het meeste van zijn krachten wel verspeeld heeft. Modric aan de bal. Die is dan nog wel fris. Als vervanger van Van de Vaart dus in de ploeg gekomen. Hij was het die de aanval zo even eigenlijk opzette. Zijn paasje naar Lennon op volle snelheid. Langs Jeppers. Balbreed. Intikken geblazen voor Crouch. Die daarmee Tottenham dus op een 1-0 voorsprong heeft gezet. Tottenham heeft de bal op de helft van de tegenstander. Tik, tik, tik. Modric wil de bal. Krijgt hem ook. Recht voor het doel. Halverwege de Italiaanse helft. Milan moet terug de gele kaart laat ik dat nog zeggen van Gattuso van zo even. Waarvan ik al zei, wat is hij boos dat hij die gele kaart krijgt? Dat had natuurlijk een reden. Want deze gele kaart betekent voor Gattuso een schorsing. En hij zal er dus niet bij zijn in de return in Londen. Modric aan de bal. Zoekt een opening aan de rechterkant van het veld. De klok richting de 86 minuten. Gallas paast naar de rechterzijde. Krijgt de pal per keer in de post weer terug. Maar ook hij staat nu op de helft van de tegenstander. Daar krijgt Palacios de bal. Modric... En zo loopt Milan letterlijk en figuurlijk achter de feiten en de bal aan. Als Tottenham wel dan langzaam maar zeker metertje voor metertje wordt teruggedrongen. Maar wel nog steeds de bal in de ploeg heeft. Nu loopt dat Spaak. Omdat Lennon zichzelf na die actie van zo even blijkbaar een klein moment van overschatting gunde. En de bal met een hakje probeert achter zijn standbeen langs mee te geven aan de medespeler. Die de A niet was. En wat er wel was, was de zijlijn en die was plotseling heel dichtbij. Kortom ingooi voor Milan. Inmiddels genomen Abate de bal aan de rechterkant van het veld. is dus de rechtsback komt net als Antonini van de linkerkant nu wel heel vaak en veelvuldig mee naar voren. Ja, je moet wat. Verspeelt vervolgens wel de bal. Dan is het wel druk. Palacios aan de bal. Crouch laat hem rustig even vallen voor Azui Kotto. De linksback En die geeft hem dan maar een heis naar voren. Dan loopt Crouch dan nog plichtmatig achteraan. Maar weet dat dat geen zin heeft. Het zal voor Tottenham tegenhouden zijn. In de slotfase in Milaan. En Milan moet maar proberen dat het na die twee kopkansen van Jeb is... nog een keer serieus in de buurt van het doel van Gomez komt. En welke ploeg maakt de meeste aanspraak op de overwinning bij Valencia tegen Schalke, Ronald van der Geer? Ja, wie probeert het het meeste? Dat is uh, Valencia dat uh, een goed resultaat wil halen in uh, deze wedstrijd. En Schalke 04 no na nou, die 1-1 van uh, Raul naar rust. Uh, is vooral bezig met het tegenhouden. Klaas-Jan Huntelaar gaat nu naar de kant. Hij wordt vervangen door de Chinees Hao. Die dus in de slotfase in de wedstrijd komt. Slotfase van drie minuten. De stand dus 1-1. Het is Valencia dat aan het drukken is. Maar eigenlijk met de komst van meer aanvallers dan, uh, dan middenvelders. is eigenlijk het overleg voorin een beetje vertrokken. En is het een beetje, uh, kijk maar, uh, ja, de bal naar voren schieten. En kijk maar wat er dan van komt. En dat geeft Schalke de gelegenheid om af en toe gevaarlijk te worden. Nu bijvoorbeeld met die Chinese vervanger van Huntelaar. Die de bal meekrijgt van Raoul. En uiteindelijk schiet op de vuisten van de keeper van Valencia. Dat is toch een kans. Het is geput ...achterin bij Schalke 04 of bij Valencia. Want Schalke reageert alleen nog maar. In dit geval dus de Chinees die meer ruimte heeft... ...in die ene minuut dan Huntelaar in de hele wedstrijd heeft gehad. Maar hij schiet uiteindelijk dus op de vuisten van die Spaanse keeper. En Raúl, de doelpunt te maken van Schalke, kan nu op zijn gemak... ...terwijl die wordt uitgefloten vanaf de tribune... ...een corner gaan nemen voor Schalke 04. Want Valencia heeft wel veel balbezit gehad... ...maar heeft eigenlijk in die laatste minuten nauwelijks nog kansen gecreëerd. Corner is kort genomen. Dan krijgt Raúl de bal terug, gaat hij richting de corner... Krijgt hij de bal nog bij een medespeler? Ja, krijgt hij bij Peer Kloegen. Maar die uh, schiet hem dan tegen Soldado aan en mag Schalke dan weer een corner gaan nemen? Nee, het wordt een uh, doeltrap toch. Terwijl ik toch echt dacht dat die Spaanse spitsiebal als uh, laatste raakte. Nu kan Valencia dus nog een keertje naar voren, maar zal geschrokken zijn van dat ene moment. Hoewel er is nog een ander moment geweest, want Valencia is zo druk met aanvallen dat het af en toe wat on ongecontroleerd uitverdedigd en daar hele rare foutjes maakt. Een paar minuten geleden toen Huntelaar nog wel in het veld was werd de bal aan de linkerkant bij Valencia of rechterkant Valencia, linkerkant Schalke verspeeld aan Raoul, die alleen nog maar een voorzet op Huntelaar hoefde te geven alleen ja, die voorzet kwam uh, eigenlijk nooit aan en dus kon Huntelaar zonder dat hij uh, iets noemenswaardigs heeft gedaan onder de douche. Daar is uh, Valencia nog een keer met een voorzet vanaf de linkerkant althans, dat had uh, Tino Costa in gedachten een voorzet geven maar hij schiet de bal in één keer vanaf de linkerkant de tribunes in de goal achter de tribunes achter de goal van Manuel Neuer en dit is pure tijdwinst natuurlijk voor Schalke 04 dat wel kan leven met een puntje in een uitwedstrijd tegen Valencia. Ik heb al gezegd de vorm waarin het verkeert daarin moet je tevreden zijn met dit soort resultaten maar ik denk zelfs in topvorm ben je tevreden in de Champions League met een 1-1 in een uitwedstrijd. Er kan zo misschien nog een geniepig momentje komen in die extra tijd want Valencia is niet meer bezig met verdedigen. Valencia is alleen nog maar bezig met aanvallen en krijgt nu wel het gelijk aan de ...zijde van de scheidsrechter als er een overtreding wordt gemaakt op Adouris ...in het hart van het veld, halverwege de helft van Schalke 04. Met zelder is de boosdoener en de vrije trap komt er dus nog. En dat zal wel eens zo'n een beetje het laatste kunnen zijn... ...wat we gaan meemaken in deze wedstrijd. Alarmfase 1 dus nog voor Schalke 04 achterin. Lucas Smits was overigens de man die de overtreding maakte... ...en Lucas Smits krijgt een gele kaart. En dat is dan de vierde speler al van Schalke 04... ...die op de bom gaat in deze wedstrijd. Er komt dus nog een vrije trap. Alles en iedereen zo'n beetje van Valencia mee voorin. Vicente is de man die die bal dan uh, het zassopgebied in moet gaan, uh, gaan werken. Of is het uh, Tino Costa? Het wordt Tino Costa die dat gaat doen. Terwijl er nu overleg is tussen de grensrechter en de scheidsrechter. Waar gaat dit over? Gaat dit over tijd? Gaat dit over uh, uh, het feit dat Smits wellicht al een gele kaart heeft gekregen in deze wedstrijd? Ja, daar was ik eigenlijk verbaasd dat Smits nog doorliep. Want Smits heeft inderdaad in de eerste helft al een keer een gele kaart gekregen. Maakt nu dus ook de overtreding. En krijgt dus zijn tweede gele kaart. En moet er dus af. De grensrechter moest de scheidsrechter. Daar dus even op attenderen. Ik zei in eerste instantie al dat Metzelder de overtreding maakte. En dat hij dus de, dacht eigenlijk dat hij de gele kaart kreeg. Omdat de scheidsrechter zo rustig bleef met het geven van die gele kaart. Maar het blijkt dus inderdaad toch die smiet te zijn geweest. Die dus voor de tweede keer op de bon gaat. Het was de Russische scheidsrechter Nikolaev even ontgaan. Maar nu wordt hij dan toch door zijn grensrechter gecorrigeerd. En die Schalke dus in die laatste minuut met tien man. Als die bal nog in het terecht terechtkomt, maar uiteindelijk over de achterlijn gaat. Bij Schalke 04 en Manuel Noyer nu op. Op zijn gemak in die bal kan gaan halen. Sterker nog, die hoeft hij niet meer te halen. Want de man die dus even de fout in ging. Nikolaev, de Rus. Die ongetwijfeld hier vanuit het U.E.F.A. Van hoofdkantoor nog iets over gaat horen. Liet dus Lucas Smits iets te lang staan. Had al heel snel rood moeten trekken. Deed dat niet. Het heeft verder geen effect meer gehad op deze wedstrijd. Die uiteindelijk in 1-1 eindigt. Valencia Schalke 1-1. Gaan we naar Bas Hoe lang heeft Milan nog om te jagen op de gelijkmaker tegen Tottenham? Een minuutje of 2,5 over van de extra tijd. 0-1. Nog altijd de standvoorsprong dus voor Tottenham. Goal van Crouch. na dat goede voorbereidende werk van Lennon. Die zijn snelheid maximaal benutten. Er komt een hoekschop aan voor Tottenham. Dat betekent niet zoveel mensen naar het front. Eigenlijk staat alleen Crouch daar. De hoekschop kort genomen. En dan maar kijken of je de tegenstander daar een overtreding kan laten maken. Modric met de bal aan de voet verspeelt hem dan toch eigenlijk vrij snel. Zodat Milan er nog een keer uit kan komen. Dan moet het wel snel, want veel tijd is er niet meer. Echt gevaarlijk is Milan niet geweest. Ibrahimovic heeft het nog een keer van afstand geprobeerd. Maar dat zag er al uit als de welbekende moed der wanhoop. En dat zal Ibrahimovic zichzelf ook realiseren. Is nauwelijks in het hoofdstuk voorgekomen zoals het voor het leeuwendeel van de tijd gold voor de aanvallers van Milan. Eén goede fase geweest met die twee kopballen van Jeppes. Daaromheen wat dreigende momenten. Maar het kan altijd nog zolang de bal rolt. Er komt een diepe bal weggewerkt door de Engelsen. Nou kan je zeggen, Engelsen houden daar wel van. Maar met de lengte die Milan ook in de ploeg heeft, kan zo'n bal daar ook een keer voor de Italianen goed vallen. Weer een hoge bal. Pato probeert hem te controleren. Dat lukt niet. Opnieuw ingebracht met een omhaal. Weer doorgekot. Pato, randstras op gebied. Legt hem neer. Voor wie eigenlijk? Voor Robinho die niet bij de bal komt. Thiago Silva wil er naartoe. Maar dan is het opruimen geblazen door Assou Ecotto. Ten koste van een ingooi die dan inmiddels door Milan genomen is. Abate, de rechtsback nu op de pand van het strafschopgebied, Komt met een aardige voorzet. Die wordt weggekopt door Dawson bij de eerste paal. Gomez rekende al op een kopbal van mensen zo in dat strafschopgebied, Maar die kopbal kwam er niet. En hij dus met de schrik vrij. Nog een ingooi voor Milan. Slotseconde van het duel. Gattuso zet voor. bal gaat net zo snel het strafschopgebied weer uit via Azu Ikotto. Opnieuw een hoekschop of een ingooi voor AC Milan. Het zijn echt de slotseconden van dit duel. Gattuso met de bal aan de voet. Er staan vijf mensen voor het doel te wachten. Op iemand die een voorzet geeft. Dat wordt uiteindelijk Abate. Ibrahimovic. Wel de lucht in. Komt en dan blijft die bal hangen. Oh, van dichtbij Robinho. Het schot geblokt bij de tweede paal. Hij mag nog schieten omdat bij Tottenham twee verdedigers elkaar aankijken. En het vermoeden hebben dat de ander het wel oplost. Ze doen het allebei niet. En daardoor Robinho nog met de voeten tegen de bal. Een enorme kans, maar geen goal. Wel een hoekschop. Kort genomen door Gattuso. Bal komt terug. Voorzet van Gattuso. Lijkt wat te ver. Wordt op de punt van het strafschopgebied gekopt. Komt dan terug bij Antonini. Die zet hem voor. De keeper is zelfs mee. Omhaal Doelpunt van Ibrahimovic. Maar de goal telt niet. En Ibrahimovic kijkt. Uh, wat doe ik dan? Er wordt nu naar de grensrechter gelopen. Want daar heeft de beste man buitenspel geconstateerd. En dat is de reden dat de goal van Ibrahimovic niet doorgaat. Wel een mooie omhaal. Dat moet gezegd. Maar inderdaad staat hij buitenspel op het moment dat de voorzet van Antonini komt. En dat heeft de grensrechter dus wel erg sterk gezien. Ibrahimovic die dit stijlvolle kunstje dus wel nou ja, ziet slagen. Maar zonder dat dat iets oplevert. Want hij staat buitenspel. Dat betekent dat Gomez opgelucht kan ademhalen. Dat AC Milan boos. Nou ja, toch in ieder geval teleurgesteld en gefrustreerd is. En dat het nu voorbij is. En dat Tottenham wint. In Milaan. En dat is een uh, verrassing. De matchwinner heet Pieter Crouch. En bij Milan is iedereen boos. En gaan ze nog even met de scheidsrechter praten. Dat heeft, denk ik, niet zoveel zin meer. Want fulltime verschijnt er op de schermen. Crouch, 80ste minuut. Hij was de enige die scoorde. En ook een goal maakte Detail. Er À noite esperas por mim Talvez eu logo chegue cedo Eu respondeu-me que sim Que sim Estou em frente dele Voltei tarde novamente como sei Para mim tão do semente, porque ele sabe que eu sou só dele, só dele. As ruas serei sempre falar, enquanto sonhamos pela sorte que espera por nós, e dessas bocas que falar que esperam que o amor acabe em nós. Marijazes zong Zij gelooft in mij en de Portugese Maria de Fatima zong Hij gelooft in mij. We gaan weer naar de Champions League. We hebben net twee wedstrijden gehad. AC Milan Tottenham Hotspur 0-1. Doelpunt Pieter Crouch. Valencia Schalke 0-4 1-1. Soldado en Raúl scoorden daar. Laten we kijken alvast vooruit naar de wedstrijd van morgen. Het duel tussen Arsenal en Barcelona. Een prachtig affiche. En een wedstrijd die in 2006 de finale van de Champions League was. Een finale toen met twee Nederlandse spelers. Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst. Op 17 mei 2006 won Barcelona met 2-1 van Arsenal. Dankzij treffers van Samuel Eto'o en Belletti. Julie, kortbij. bij, de bal wel binnen doorgestoken. Daar komt Belletti en daar is het 2-1. Het is Belletti. Hoe is het mogelijk? Die bal die scoort nooit. Maar nu doet hij het wel op het belangrijkste moment in zijn carrière misschien wel. Dit is een kans die geen kans is. Dit is een mogelijkheid die plotseling ontstaat en door Belletti gepromoveerd wordt tot goal. 2-1. En zo is alles ineens weer omgekeerd. Zo is alles ineens weer anders. Ja, aan de telefoon een van de twee Nederlandse finalisten, Giovanni van Bronckhorst. Goedenavond, Giovanni. Goedenavond. Leuk om te horen, hè? Ja, dat, uh, <laughs> dat blijft leuk om te horen. Komen de herinneringen terug? Ja, nou ja, die herinneringen die blijven natuurlijk uh, altijd, zeker in uh, zo'n mooie wedstrijd, maar... Ja, het is natuurlijk wel een hele leuke en mooie, mooie wedstrijd waar ik uh, aan terugdenk. Ja, en ook aan je eigen spel van die avond? Ja, nou ja, ik kwam uh, erin dat het een hele moeilijke wedstrijd was voor ons. We ja. hadden uh, niet het beste van het spel. En we kwam natuurlijk wel gauw op uh, tegen tien man te spelen, maar Arsenal kwam, uh, kwam met tien man wel voor met 1-0. En uh, uh, speelde gewoon heel goed en heel... Uh, ja, het vooral uh, heel goed, zodat we niet zoveel kansen kregen. Maar ja, eigenlijk uh, tot aan de 75 minuten had ik niet het gevoel dat we die wedstrijd zouden winnen. Nee. En dat, uh, ja, zo zie je maar dat het uh, dat in een kwartier heel veel kan gebeuren. Precies, meneer Van Bronckhorst ging gewoon met de beker naar huis. Ja. <laughs> Ga je morgen naar, uh, naar Londen of, of volg je het uh, duel thuis? Nee, ik volg het duel thuis. Ik, uh, ik, uh, ik zou voor Sky zeg maar, de wedstrijd gaan doen, maar die... Uh, die heeft de rechter niet van de wedstrijd. Oké. Okay. Dus uh, mag genoeg ben ik niet in het stadion, maar... thuis uh, op de bank zal het ook wel een, uh, een mooie wedstrijd worden. Ja, want dat kan inderdaad een wedstrijd worden, hè. Arsenal. Ja. Uh, uh, uh, uh, ja, een ploeg die... Het is leuk voetbal. Het is ook wat wisselvallig, hè. Ja. Uh, Barcelona misschien wel het beste voetbal van... in ieder geval Europa? Nou, dat, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk een, uh, een team wat gewoon heel erg... Uh, Goed draait op dit moment. En wat gewoon echt een. Uh, ja, een team is wat. Uh, wat als het zeg maar zijn dag heeft. Uh, door niemand te verslaan is bijna. Maar. Ja, Barcelona is ook niet een team die. Uh, die onverslaanbaar is. Het is wel heel moeilijk, maar. Ik heb ze toevallig zaterdag uh, moeten analyseren. En daar speelden ze. In de uitwedstrijd tegen Gijon. Speelden ze daar niet op. op uh, ja, op zijn best eigenlijk. Ze hadden wat spelers uh, rust gegeven. Puyol die natuurlijk niet. Uh, niet kon spelen en die, die morgen ook niet gaat spelen. Nee. Ik denk dat dat wel een hele aderlating is voor, uh, voor Barcelona, omdat hij, uh, zeker verdedigend gezien, uh, ja, gewoon heel belangrijk is en je nee. zag toch in de wedstrijd dat ze, dat ze het verdedigend wel heel moeilijk hadden tegen, tegen Gigon en um, ja, ik, ik schat de, de aanvallers van, uh, van uh, Arsenal uh, zeker hoog in, dus het zal een, uh, voor Barcelona ook nog een hele, hele moeilijke wedstrijd worden mogen. Heb jij, heb jij nog, ja, je hebt bij allebei gespeeld hè, bij Arsenal en ja. bij Barcelona. Heb je, heb je nog contact met ploeggenoten uit die tijd? Nou ja, natuurlijk wel. Ik heb nog wel heel goed contact met de jongens van, uh, van Barcelona. Alleen ja, bij Arsenal uh, speelt er geen speler in die waar ik mee gespeeld heb. Nee. Dus dat, uh, dat is natuurlijk een hele andere, andere, andere binding. Ja, enige natuurlijk, uh, met, met Robin heb ik natuurlijk nog steeds een goede band, die speel je heel af en toe. Ja. maar niet, uh, Het is niet zo dat ik uh, dat ik uh, wekelijks uh, jongens van Arsenal spreek. Nee, maar is dan het Barcelona-gevoel mooier dan het Arsenal-gevoel voor jou ja, persoonlijk? Ja, voor mij wel. Ja. Ik heb ook een hele mooie periode gehad bij Arsenal, maar ja, daar had ik toch ook een, uh, een, een zware blessure in die tijd en mijn uh, dus daardoor ook uh, niet, uh, ja, zeg maar niet, uh, het is niet geworden wat ik ervan verwacht had. Nee. Uh, dat, uh, maar wel, ja, dat gebeurt ook wel eens. Maar Even afgezien van, van de resultaten en de prestaties bij Barcelona. Was dat jouw mooiste tijd? Ja, dat was wel, uh, dat was wel een hele mooie tijd. Ik heb natuurlijk wel uh, bij mooie clubs gespeeld. En uh, alleen ja, als je bij Barcelona mag spelen, want zo zie ik het eigenlijk. Dan, uh, ja, dan, dan is het wel iets wat je, wat je je hele leven bijblijft. Omdat Barcelona gewoon een, uh, ja, in de wereld eigenlijk een begrip is. En een, uh, ja... Kijk maar naar alle lijstjes van uh, droomclubs bij de verschillende interviews, dan, dan, dan zie je bijna altijd uh, Barcelona ertussen staan. Dus dat betekent gewoon hoeveel dat betekent voor, uh, voor voetballers. En ja, dat ik daar heb mogen spelen in een in een fantastisch team vier jaar lang, ja dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat daar sta je nu, uh, daar kan je nu wat meer bij stilstaan. En dan, uh, ja, dan, dan besef je ook wel dat het een hele mooie tijd geweest is. Ja, vorig seizoen uh, nam je afscheid uh, ja. in de Kuip. Duel uh, met uh, Real Mallorca. Ben je, ben je het, het actieve voetbal erg gaan missen? Nou, ik ben het, uh, het voetbal uh, op zich niet gaan missen. Ik ben natuurlijk wel uh, nog betrokken in het voetbal. Wel op een ander, ander niveau, maar wel nog, uh, ja... ben ik eigenlijk wel wekelijks nog wel met voetbal bezig. Ja, je bent alleen. bezig om trainer te worden, hè? Assisteert uh, ja. Corpot bij Jong Oranje. Klopt, ja. Bevalt dat goed? Ja, dat is, het is hartstikke leuk om te doen. De cursus is, uh, ja, is heel leerzaam. Dat kan ik, uh, ja, daar kan ik, zie ik toch wel uh, heel veel dingen terug in het voetbal waar je eigenlijk nooit bij stilgestaan hebt. En uh, ja, voor mij om, om bij Jong Oranje te zitten, ook nu met Korpolt met, uh, met en met natuurlijk al die talenten die, uh, die dit elftal heeft. Ja. is gewoon heel leuk om, uh, om, om in zo'n elftal. Uh, ja, je ervaring als, als trainer op te doen. En dat, uh, dat doe ik samen in combinatie ook met, uh, met de onder-19 van Feyenoord. En ja, af en toe uh, ben ik ook nog bij het eerste op de training aanwezig. Dus ja, genoeg zeg maar, plekken waar ik, uh, waar ik uh, mee aan de slag kan. Ik heb een, een klein vermoeden dat jij morgen toch met een Barcelona-hart op de bank zit. Ja, nou ja dat is, <lacht> uh, het vermoeden is heel, uh, heel terecht. <lacht> Ik, ja, ik heb, wat jij ook zei, ik heb meer een binding met, uh, met Barcelona. En, uh, zeker ook omdat er heel veel spelers nog inspelen waar ik zelf mee gespeeld heb. Dus dat, uh, dat denk ik dat het logisch is dat ik dan uh, voor Barcelona ben. Zou je willen wagen aan een uh, voorspelling? Voor, de, voor, de, voor morgen of voor... De... Morgen voor de wedstrijd, Arsenal-Barcelona. De ik, uh, ik denk dat het een gelijk spel wordt met doelpunten. Ik denk 1-1 uh, of 2-2. Ik uh, denk wel dat Barcelona gaat scoren. Ja, wie Alleen, wil je dat uh, er ook nog bij zeggen? je? <laughs> wie gaat er scoren? Wil je dat wie er ook gaat nog scoren? bij <laughs> zeggen? Nou, dan gok ik toch wel op, uh, op Via. Eh? En. Nou, laten we een mesje maar doen. Die, uh, die staat altijd wel op de score. Ja, het zou zomaar kunnen, ja. ja en uh, voor, uh, voor uh, Arsenal uh, twee keer op in. van Persie. Ja. Oké, okay. nou, we gaan het opschrijven. Kijk ik of ik ermee naar zo'n uh, wetkantoor kan. Ik weet nog niet ja. hoe het werkt. Maar... Die zijn er zat in Engeland, hoor. <laughs> ik ga het proberen. Giovanni ja, okay. van Bronckhorst, dankjewel En heel veel plezier Graag gedaan, bij he. de wedstrijd morgen. Okay, Dank je vandaag. Gert-Jan Verbeek is voor één duel geschorst. De AZ-coach is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB. Verbeek werd afgelopen weekend in een duel met PSV naar de tribune gestuurd vanwege aanmerkingen op de leiding. De wedstrijd in de Europa League tussen Rubin Kazan en FC Twente begint donderdag om 1 uur Nederlandse tijd. Het duel zou aanvankelijk om 7 uur s'avonds beginnen. De verplaatsing naar de middag heeft te maken met de zeer koude weersomstandigheden in Moskou. In de avond is het aanzienlijk kouder dan overdag. Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft in Lasco een oefenwedstrijd tegen Slovenië met 1-0 verloren. Oranje bereidt zich voor op het EK-kwalificatietoernooi over ruim een week in Rotterdam. Gisteren werd dezelfde tegenstander nog met 4-3 verslagen. Hij was geschorst en vanaf vandaag is Alberto Contador weer actief wielrenner. Morgen wil hij meteen al meedoen aan de ronde van de Algarve. De toerwinnaar kreeg van de Spaanse bond te horen... dat hij is vrijgesproken van dopinggebruik. Correspondent Rob Zoutberg heeft het allemaal gevolgd. Uh, Rob, goedenavond. Heb je een opgelucht mens gezien op televisie? Ja, opgelucht mens. We, we, we, we zijn hier nog steeds aan het wachten dat Contador hier zelf in beeld komt. We hebben hem al gezien binnenkomen in de studio waar hij zo gaat praten... Een opgelucht mens die uh, zegt, uh, ik heb altijd de waarheid gesproken, dat herhaalt hij nog een keer. Ik heb nooit vals gespeeld. Gerechtigheid is geschied. We hebben ook zo'n ploegleider Ries gehoord vandaag. Hij zegt, uh, ik ben blij hiermee. Maar uh, daarbij, wel, daarbij wel de opmerking dat de partijen nog altijd het recht hebben om in het beroep te gaan. Hè? Bijvoorbeeld de ja. internationale wielerunie. Want die gaat zich nu beraden. Ja, want de wielerunie straft de renners niet, maar kunnen bij een meningsverschil uh, wel in beroep gaan. Wil ja, dat, wil ze dat hebben, zeggen dat hij dus nog niet van de zaak af is? Hij is er nog zeker niet van af. Ze hebben, ze hebben er nu, nu een maand tijd om verder te beslissen wat ze ermee willen gaan doen. Ze hebben gezegd, ja, we willen nu eerst het, uh, het dossier goed gaan bestuderen van de Spaanse Federatie. En uh, dan, dat noemen ze dan, in een, een persverklaring een diepgaand onderzoek gaan we doen. Ja. Uh, maar goed, daar, dat kan dus nog wel een maand zo doorzeuren uh, voor Contador. Ja. Hoe wordt er in Spanje gereageerd op zijn vrijspraak? Nou ja. Iedereen is eigenlijk uh, pff, blij voor hem. Dat kan ik gewoon niet anders zeggen. Hè. Van alle kanten hoor je dat. Uh, wie, heb, wie, wie heb ik hier gehoord? Dat Alejandro Blanco bijvoorbeeld, de baas van het Olympisch Comité... die dan onmiddellijk zegt... ik heb altijd in de onschuld van Contador geloofd. En hij zegt dan nog iets opmerkelijks. Hij zegt, ik geloof dat de regels over dopinggebruik... met name rond Clem Bouteron, hè, waar Contador van beschuldigd werd... herzien zullen worden... Vanaf nu zal er altijd anders naar die regeltjes worden gekeken. Nou, vraag of dat gebeurt, maar het is wel opmerkelijk dat deze man dat zegt natuurlijk. Ja. De Vierde Federatie zelf is ook naar buiten gekomen vandaag, los van zijn beslissing. Hij heeft ook gezegd, uh, we hebben niet dit besloten druk van media of de politiek. Deze beslissing hebben we zelf genomen. Dankjewel Rob Zoutberg vanuit Spanje. Dit was Langs de Lijn met het oog op morgen gaat straks verder. Ik wens u een goede avond.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 Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?